Amerika wil Snowden berechten voor het lekken van de afluisterpraktijken van de geheime dienst NSA. Zijn familie betwijfelt of hij een eerlijk proces krijgt in Amerika, mocht hij daar worden berecht. Het weer vannacht bijna overal droog, de temperatuur daalt tot rond de 12 graden. In de ochtend is het eerst nevelig, later is er af en toe zon en een enkele bui. Maximum temperatuur dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is Radio 1. KRO. De Nacht van het Goede Leven. Jan goede nacht. Eh, tussen vier en vijf, traditie getrouw. In de Nacht van het Goede Leven, een hoorspel. En eh, we zijn alweer eh, voor de derde week op rij bezig... met eh, het transgalactisch liftershandboek geschreven door uh, Douglas Adams. En uh, de KRO zond dit uh, hoorspel eerder uit in 1980. Het werd uh, destijds geregisseerd door Vincent van Engelen en Hans Wijnans... en geproduceerd door Martin Cleaver. transgalactisch liftershandboek. Hugo Veldt, een doodgewone aardbewoner is nogal verrast als zijn vriend Amro Bank plotseling onthult... dat hij van een kleine planeet in de buurt van Betelgeuze komt. En dus niet uit schagen. Zijn verrassing neemt nog toe als de aarde een paar minuten later... onverwachts wordt gesloopt om ruimte te maken... voor een nieuwe hyperruimtelijke rondweg. Maar dit is nog niet vergeleken bij hun beide verrassing... als ze van een wiste dood worden gered door een gestolen ruimteschip... bemand door Amro's halfneef, de notoire zeevalt Bijsterbuil... en Trema, een vrij plezierige astronome... die Hugo ooit heeft ontmoet op een feest ergens in de Jordaan. Maar weldra worden ze alle vier compleet overweldigd door verrassing... als ze ontdekken dat het oeroude Magrathea... een planeet die in de overlevering vermaakt is... om het verrassende feit dat zij andere planeten bouwden... niet zo dood is als altijd is verondersteld. Zeevat, Amro en Trema weten van verrassing niet meer... hoe ze het hebben als dit gebeurt. Wow. En als Hugo Veld, de Magratheaanse kustlijnontwerper... Magdi Ragtag tegenkomt, die ooit de prijs heeft gewonnen... voor zijn bijdrage aan Noorwegen en te horen krijgt dat de hele geschiedenis van mensheid... zich sowieso alleen maar heeft ontrold ten gerieven van een stel witte muizen... dan is het woord verrassing niet langer toereikend... en ziet hij zich gedwongen zijn toevlucht te nemen tot verbijstering. Muizen? Hoe bedoelt u? Volgens mij praten we langs elkaar heen. Muizen, dat wil voor mij zeggen kleine witte haren opdonders met een kaasfixatie... En Lucie Bol die gillend op een tafel staat in een oudbollige serie. Aardmens, het, het valt me soms moeilijk uw aan te volgen. Vergeet u niet dat ik vijf miljoen jaar in het binnenste van Magrathea heb liggen slapen. En Lucie Bol in een oudbollige serie, dat, dat zegt mij niet veel. Kijk eens, de dieren die u muizen noemt zijn anders dan op het eerste gezicht lijkt. Ze zijn slechts de gedaante waaronder zich in onze dimensie bepaalde uitgestrekte, hyperintelligente, pandimensionale wezens voordoen. Dat gedoe met die kaas en dat, dat piepen, dat is alleen maar om de aandacht af te leiden. Om de aandacht af te leiden? Ja. Kijk eens hier. De muizen hebben de hele aarde opgezet als een episch experiment in gedragspsychologie. Een project met een looptijd van 10 miljoen jaar... Nee, u draait de hele zaak om. Het ging om ons. Wij een, deden experimenten met u. Een project hun. met een looptijd van 10 miljoen jaar en uw planeet aarde en de bevolking daarvan vormde de matrix van een organische computer. Het lijkt me niet uitgesloten dat de muizen het zo hebben geregeld dat jullie als mensen een paar primitief opgezette experimenten op hen konden uitvoeren, gewoon om eens te kijken of jullie al wat wijzer waren. geworden. Om jullie ook eens een zekje in de goede richting te geven, begrijpt u wat ik bedoel? Plots Plotseling de verkeerde kant op rennen en de dolhof het verkeerde stukje kaas eten of stiekem overlijden aan mixamatozen. Zich met bij Dank u. Maar onder ons gezicht, bedrijfscontactueel gesproken... zijn ze echt onuitstaanbaar. O oh ja? Ja, kijk, telkens als ze me iets opdragen... zou ik wel op de tafel willen springen en gaan staan gillen. Ja, dat lijkt me wel een probleem, ja. Het leven brengt uiteraard tal van problemen met zich mee. Enkele van de vragen die het meest in trek zijn luiden... waarom worden mensen geboren... Waarom gaan ze dood en waarom spenderen ze zoveel van de tussenliggende tijd aan het dragen van een digitaal horloge? Vele miljoenen jaren geleden kreeg een volk van hyperintelligente pandimensionale wezens... zo schoon genoeg van al dat gehakketak over de zin van het leven... waardoor ze telkens werden gestoord bij hun favoriete tijdverdrijf... het spelen van Blochiaans ultrahongbal... een eigenaardig spel dat inhield dat men iemand zonder direct wijsbare reden... plotseling een klap gaf en dan hard wegrende... dat ze besloten er eens goed voor te gaan zitten... en het probleem voor eens en voor altijd op te lossen. Daartoe bouwden ze een verbluffende supercomputer... die zo verbazingwekkend intelligent was... dat die zelfs voor hij werd aangesloten op zijn geheugen... vanuit eerste beginselen al was begonnen met ik denk, dus ik besta. En gevorderd was tot de logische deductie van het bestaan... van griesmeelpudding en inkomstenbelasting... voor iemand de stekker uit het stopcontact wist te trekken. Zou zo'n machine het probleem van het leven, het heelal en de rest kunnen oplossen? Gelukkig voor het nageslacht bestaat er een bandopname van wat er gebeurde... toen deze zo monumentale vraag aan de computer werd voorgelegd. Hugo Veld gaat even met Magdi Rachtag naar die studeerkamer om de band te beluisteren. Hoe luidt die grootste taak waarvoor ik, de felle realist... de op één na grootste computer in het heelal van tijd en ruimte in het leven ben geroepen... Uw taak. Hey, nee, nee, oh, wacht even, dat klopt iets niet. Velle realist. Spring en ik zal luisteren. Bent u niet de, de ons ontworpen grootste, machtigste computer van de gehele schepping? Ik noemde mezelf de ene grootste en dan ben ik. Ja, ongehoord. maar dat is ongehoord. Bent u geen machtige computer dan het miljardistisch gigantische op Maxim Megalon dat in een milliseconde alle atomen in een ster kan tellen? Het miljardistisch gigantische brein? Een download. Zegt mij van hem. En bent u niet een geduchter disputant dan de grote hyperlobische omni-structurele die in staat is om bijvoorbeeld de met de grote hyperlopische omni-structurele dan een arcturische wegenhand, alle vierste boten onder zijn lijf van haar te praten. Maar alleen ik kan hem overhalen om daarna nog een blokje om te gaan. Valt u mij niet lastig met zulke zakje Maar wat is het probleem dan? Ik spreek van een ander of van de computer die naar mij zal komen. Oh, Toen nou zegt, is wat wel heel messiaans. U weet niets van de toekomst. Maar in de wimeling van mijn circuits kan ik de oneindige deltastromen stromen der toekomstige waarschijnlijkheid bevaren. En dan zie ik dat er ooit een computer zal komen... wiens operationele parameters ik nog niet waard ben uit te rekenen. Al is mij besvoren hem te moeten ontwerpen. Velle realist, kunnen we nou gewoon onze vraag stellen? Spreek. O, Velle realist, de taak die we voor u in petto hebben is de volgende. We willen dat u zich buigt over het antwoord. Het antwoord, het antwoord daarop. Op het leven, het hele En de rest. Lastig. Maar kunt u het? Ja, ik kan het. Hij kan het. Dus er is een antwoord. Een simpel antwoord. Hij kan het. Ja, het leven, het elan en de rest. Er is een antwoord. Maar ik moet er wel over nadenken. Wat gebeurt er? Wij eisen toegang. Schiet op, wij willen erin. hè? Wij eisen dat we erin willen. Wie zijn jullie? Wat moeten jullie? Wij zijn bezig. Ik ben Magita. En ik eis dat ik vroeg begonnen ben. Ja, dat ben je al. Dat ken je niet meer eisen, man. Oké. Okay. Ik ben vroemgrondel, en dat is geen eisbare maar een vaststaand vet. Wij eisen vast aan de vetten. Nee, nee, dat is nou precies wat we niet eisen. Nee, nee, wij eisen geen vaststaande feiten. Wat wij eisen is de totale afwezigheid van vaststaande vetten. Ik eis dat ik wel of niet vroemgrondel ben. Rustig, wie zijn jullie Wij zijn filosofen. Of niet? Het staat zonder meer vast dat wij hier zijn als vertegenwoordigers van een federatie van filosofen, zieners, perpetue mobilisten en andere beroepsdenkers. En wij willen dat u die machine nou op dit moment afzet... Onmiddellijk. Nu? Wat moet dit in godsnaam? Wij zijn dat die computer wordt opgenoekt. Ja, wat is het probleem dan? Zal ik jou eens vertellen wat het probleem is, Artsen? Bronsvervaging. Dat is het probleem. Ah. Wij zijn dat bransvervaging wel of niet het probleem is. Als die machine nou gewoon blijft optellen, dan zorgen wij voor de eeuwige waarheden. Met eh, dank aan de feestcommissie, hè. Bij de wet is heel duidelijk geregeld dat het zoeken naar de definitieve waarheid... het onvervreembaar voorrecht is van denkarbeiders. Precies. Ik bedoel, wat heb het nou voor nut... Als wij de godsgans de nacht opblijven en zeggen dat er misschien wel... Of, of misschien niet. Of misschien niet een god is als die machine de volgende ochtend doodleuk... met gods zijn eigen telefoonnummer aankomt. Wij erzen gegarandeerd en scherp om te redden... van twijfel aan de ene kant en onzekerheid aan de andere zijde. Zou ik in dit verband een opmerking mogen maken? Oh jij je de buiten maf is, ook? Wij eisen dat die machine niet mag nadenken over dit probleem. Als ik even een opmerking zou mogen maken... Nee, gaan je de zaak plat. Precies, man. Kijk uit wat je roept de pleuris over jezelf af. Straks zit je nog met een landelijke filosofistaking, gek. En wie heeft daar hinder van? Dat gaat jou geen ene flikker af wie daar hinder van hebt. Onderkruipen, laffe binaire, bidbak dat je er staat. Het zal hard aankomen. Grote Bink, reken maar van yes. Als ik even een opmerking... Mag het enige dat ik wil zeggen is dat mijn circuit zich nu onherroepelijk hebben toegelegd op de berekening van het antwoord op het leven, het heelal en de rest. Zie je nou wel? Maar het programma zal me 7,5 miljoen jaar kosten. 7,5 miljoen jaar? Ja, ik zei toch dat ik erover na moest denken. En het komt mij voor dat het uitvoeren van een programma als dit. Ongetwijfeld sensationele publieke brandstelling zal hebben. Dus, elke filosoof die er gauw bij is, kan een klappen maken in de prognosehandel. Ja, en bij zich ook men ook een meter. Maar wat zal die gozer nou bedoelen, joh? Prognosehandel? Prognosehandel? Heel eenvoudig. Zie je in het circuit toekomen van de goeroes, ga in praatjones en het fanatiek met elkaar van mening verschillen over welk antwoord ik uiteindelijk zal geven. En als je zorgt... Dat je een goede impresario hebt, zit je je leven lang rampdagen en ons. Zo, ze ken zijn bek niet veel. Tot zegt, zeg, nu moet ik nog eens nadenken trouwens, vroeg Gondel. Waarom bedenken wij zoiets aan uit? Weet ik veel. Ik denk dat wij daar te hoog voor zijn opgelet, Margita. Maar wat heeft dat nou allemaal te maken met de aarde en die muizen en zo? Alles zal u duidelijk worden, aardmens. Bent u niet benieuwd wat de computer 7,5 miljoen jaar later te zeggen had? Oh uh, uh, ja, natuurlijk, zeker. Dan is hier de bandopname van wat er die gedenkwaardige dag gebeurde. Archiefopname van magie. Hey, toehoorders die wachten in de schaduw van de valleeres. Hoge eer de van vroeghandel en Magite, de grootste en verreweg belangwekkendste wijstiering die het heelal ooit gekend heeft. De tijd van wachten is voorbij. Zeven en een half miljoen jaar heeft ons volk gewacht op deze grote en hopelijk bevrijdende dag. De dag van het antwoord. Zullen we zwart wakker worden en denken: wie ben ik? Waartoe ben ik in leven? Maakt het kosmisch gesproken nu echt iets uit of ik opsta en aan mijn werk ga? Want vandaag zullen we het aan lessen en voor eens en voor altijd het duidelijke. ...en een eenvoudig antwoord vernemen op al die kleine, vervelende probleemjes van het leven, het heelal en de rest. Van nu af aan kunnen we gewoon Blokriaans ultra spelen in de vaste en geruststellende wetenschap... ...dat de zin van het leven nu goed en grondig is uitgezocht. 75.000 generaties geleden hebben onze voorouders dit programma in werking gezet. Wij zullen de computer voor het eerst in al die tijd weer horen spreken. Voorwaar, een onzagwekkend vooruitzicht. De felle realist is klaar om het woord tot ons te richten. Goedenavond. Goedenavond. O felle realist, heeft u... Een antwoord voor jullie? Ja, inderdaad. Dus er is echt een antwoord? Er is echt een antwoord. Op alles? Op de grote vraag? Naar het leven? Het heelal? En de rest? Ja. Bent u zover? Ja, wel. Nu? Nu. Uf. Al denk ik niet dat jullie het leuk zullen vinden. Dat maakt niet uit. We, we moeten het weten. Nu? Ja, nu. Goed. Nou? Jullie zullen het echt niet leuk vinden. Zeg het nou. Goed. Het antwoord op alles... Ja. Het leven, ja. het deel ja. en de rest... Ja, ja. Is... Ja. Is... Ja. ja. 42. <klaars> Ze ons straks naar buiten, weet je dat? Het was geen eenvoudige opdracht. 42. Ik denk dat de vraagstelling als zodanig te ruim van opzet was. Jullie hebben nooit echt een duidelijke vraag geformuleerd. Het was toch de definitieve vraag? De vraag naar het leven, het heelal en de rest? Precies. En nu jullie weten dat het antwoord op de definitieve vraag naar het leven, het heelal en de rest. 42 is, hoef je alleen nog maar uit te zoeken wat de definitieve vraag is. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wilt u ons alstublieft vertellen wat de vraag is? De definitieve vraag? Ja. Naar het leven, het elan en de rest? Hoorspelschrijvers vinden het uiteraard leuk om op een moment als dit hun verhaal af te breken en de luisteraars een week lang op het antwoord te laten wachten. Of op de vraag dus, in dit geval. Maar omdat de KRO haar verantwoordelijkheid kent ten opzichte van haar trouwe luisteraars... is zonder overleg met de schrijver besloten nu alvast mee te delen... dat de felle realist de vraag bij definitieve antwoord op het leven, het heelal en de rest... niet weet en ook nooit zal weten. Maar de vraag blijft, wie kent dan wel de vraag? Luister daarvoor volgende week naar de achtste aflevering van het Transgalactisch Liftershandel. Een van de belangrijkste taken van een marketingafdeling... dus ook van de afdeling marketing van het cybernetica-concern Sirius... is het verzinnen van nieuwe manieren om mensen te bewegen tot besteding van hun geld. Gesteld althans dat er in uw deel van de melkweg al een uitgekookte marketingjongen is geweest... die het sterk der aarde heeft uitgevonden. Nu bezitten de meeste marketingafdelingen ongeveer evenveel inventief vernuft... als het cassettedek waarvoor ze voortdurend verbeteringen bedenken. Maar de afdeling marketing van het Cybernetica Concern Sirius is een klasse apart. Uitgekeken op het aanprijzen van digitaal horloges en programmeerbare skateboards, besloot een van hun meesterbreinen dat het tijd werd dat ze nu eens echt hun slag sloegen. En hij bedacht een markt voor het antwoord op de definitieve vraag naar het leven, het heelal en de rest. Toen dat gat in de markt getrokken was, dook hij erin met de computer die het antwoord zou kunnen geven. Al was hij wel zo slimmer voor te zorgen dat deze computer, de felle realist genaamd, 7,5 miljoen jaar over de oplossing zou doen. Gelukkig maar, want de afstammelingen van zijn afnemers waren absoluut niet blij toen ze te horen kregen dat het antwoord luidde, 42. Ik denk dat de vraagstelling al zo duidelijk te ruim van opzet was.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 wat de vraag is. De definitieve vraag... Ja. Naar het leven, het heelal... En de rest? En de rest... Ja. Lastig. Maar kunt u het? Nee. Jezus. Maar ik zal je zeggen wie het wel kan. Wie dan? Wie dan? Ik spreek van geen ander dan de computer een computer die na mij zal komen. Een computer wiens operationele parameters... Ik nog niet en uit te rekenen. Niet in min zal ik hem voor jullie ontwerpen. Een computer die kan berekenen hoe de vraag bij het definitieve antwoord laat. Een computer zo eindig subtiel en complex, dat zijn operationele matrix gedeeltelijk zelfs van organisch materiaal zal bestaan. En zijn naam zal zijn. De Aarde. De Aarde? Wat een stomme naam. Nou, oh, u hoort het. De felle realist heeft de ding ontworpen. Wij hebben het gebouwd en u hebt erop gewoond. En de Vergoniërs sloopt het vijf minuten voor het programma was afgerond. Ja. Tien miljoen jaar van voorbereiding en uitvoering. Zomaar de lucht in. Ja, bureaucratie, hè? Dit verklaart een hoop, weet u dat. Mijn hele leven lang had ik al een vreemd en onverklaarbaar gevoel... dat er iets gaande was in de wereld. Maar niemand wilde me vertellen wat het was. Nee, dat is dood, gewoon ook paranoia. Dat heeft iedereen in het land. Nou, misschien betekent het wel dat er ergens... ja, ver weg of in het, in het... Best mogelijk, ja. Maar wat maakt het uit? Misschien ben ik wel oud en uitgeblust, maar ik vind altijd dat de kans dat je ontdekt... wat er nu echt gaande is... zo absurd klein is... dat je verreweg het beste kunt zeggen... laat maar, ik ga aan de slag. Neem mij nou. Ik ontwerp kustlijnen. Ik heb een prijs gewonnen met Noorwegen. Heeft dat enige zin? Niet dat, dat ik weet. Ik heb mijn leven lang met Fjorden gewerkt. Ze komen heel even in de mode en ik krijg een belangrijke prijs. Bij de bouw van deze tweede aarde hebben ze me Afrika toegewezen. En natuurlijk doe ik ook dat weer helemaal met Fjorden. Dat vind ik nu eenmaal leuk. En ik ben ouderwets genoeg om te vinden dat ze een continent een mooi baroks veertje verlenen. En nu krijg ik te horen dat het niet tropisch genoeg is. Wat geeft dat nou? De wetenschap heeft natuurlijk prachtige dingen op de stand gebracht... maar mijn geluk is me veel meer waard dan mijn gelijk. En? Bent u gelukkig? Eh, uh, nee. Daar zit dus het zwakke punt. Jammer. Het klonk best goed als levensstijl. Oproep voor de heer Magdi Wil Willen Magdi Ragdag en die aardtourist zich met spoed... ik herhaal, met spoed melden bij de bedrijfsreceptie. Schiet op jongens, de muizen hebben weinig trek om de hele dag in deze dimensie te blijven rondhangen. Kom, laten we maar gaan kijken wat ze willen. Ik heb constant afschuwelijke problemen met mijn levensstijl. Zodra ik eindelijk iets heb van dat is nu mijn soort muziek... en mijn soort restaurant en uh, mijn soort roodstaan... dan beginnen ze mijn soort planeet op te blazen en word ik uit hun soort ruimteschip gegooid. Het is zo moeilijk een beetje samenhang te ontdekken. Ja, Sorry, het klinkt misschien allemaal ontzettend dom. Ja, ik dacht al. Nou, Laat maar zitten. Dat loslippigheid levenskost is uiteraard overbekend. Maar de volle draagwijde van deze kwestie wordt niet altijd onderkend. Precies op het moment dat Hugo Veld bijvoorbeeld zei... Ik heb constant afschuwelijke problemen met mijn levensstijl. Opende zich in de structuur van het ruimtetijdcontinuum een merkwaardig wormgaatje... dat zijn woorden over bijna oneindige afstanden in de ruimte heel ver terugvoerde in de tijd... naar een afgelegen melkwegstelsel waar vreemde krijgzuchtige wezens op het punt stonden... zich in een gruwelijke sterrenslag te storten. De leiders van de twee partijen waren voor het laatst bijeen. En aan de conferentietafel viel een angstige stilte... toen de bevelhebber van de cliërs, in vol ornaat... de zwarte gevechtschimbroek afgezet met diamanten... zijn kille ogen op de in een wolk groene zoetgeurende... stoomgehurkte leider van de richtte en geruggesteund door een miljoen gestroomlijnde en met afgrijselijk wapentuig uitgeruste sterrenkruisers... die op een simpel bevel van zijn kant... hun elektrische dood en verderf zouden zaaien... van het monsterlijke wezen tegenover hem eiste... dat het terugnam wat het over zijn moeder had gezegd. Het monster verroerde zich even in zijn misselijk pruttelende wal... en juist op dat moment zweefden de woorden. Ik heb constant afschuwelijke problemen met mijn levensstijl over de conferentietafel. Helaas was dit in het klerst de ergst denkbare belediging. En er zat niets anders op dan een even verschrikkelijke oorlog te beginnen. Op den duur begreep men natuurlijk... dat de hele kwestie op een afschuwelijk misverstand berustte. Waarop de strijdende oorlogsvloten de paar nog resterende geschildpunten uit de weg ruimden... om vervolgens een gezamenlijke aanval te ondernemen op ons melkwegstelsel waarvan inmiddels onomstotelijk was komen vast te staan... dat het de bron van de beledigende opmerking was. Meer dan duizend jaar scheurden de machtige schepen... door verlaten ruige ruimten, om tenslotte gillend neer te duiken op de planeet aarde... waar bleek dat men zich schromelijk in de schaal had vergist. En de hele oorlogsvloot per ongeluk werd ingeslikt door een klein hondje. Mensen die zich verdiepen in de complexe wisselwerking van oorzaak... en gevolg in de geschiedenis van het heelal... zeggen dat die dingen aan de lopende band gebeuren... maar dat we er machteloos tegenover staan. Zo is het leven, zeggen ze. Intussen hebben we bijna het moment bereikt... waarop Hugo Veld het antwoord ontdekt op de verontrustende vraag... die nog altijd is blijven liggen. Wat is er gebeurd met Amro, Zeefot en Treme? Liggen ze ergens in een onderaardse gang dood te bloeden... Of zijn ze gewoon ergens een hapje gaan eten? Hugo! Hé, hey, je leeft nog. Oh, ja? Goh. Hé, hey Hugo, kom er lekker bij zitten, jongen. Zeg, waar hebben jullie gezeten? Nou, we werden per ongeluk aangevallen met zo'n fantastische dismodulerende antifase verdovingstraal. Ja. En toen hebben ze om het goed te maken het te eten gevraagd. Wees tachtig. Nou, nou, nou. Ja, is heerlijk. Zum, zum? Hoe bedoel je? Ik zie niemand. Waarom zou er niet een hapje met ons meekomen eten, aardeling? Huh? Wie zei dat? Oeh, er zit een muis op tafel. Oh, je weet het natuurlijk nog niet, Hugo. Wat? Oh, oh, ja, uh, ja. Het was nog niet in alle hevigheid op me doorgedrongen. Uh, Hugo, mag ik je even voorstellen? Dit is Benny Muis. Hallo. En dit is uh, Sem Muis. Aangaan. Ze schijnen een behoorlijk deel van het heelal in onze dementie te beheersen. Dat zijn toch... Ja, ja, precies. Dat zijn de muizen die ik van de aarde heb meegebracht. Het schijnt dat onze hele reis van het begin af aan is geweest. Eh, uh, pardon? Ja, in orde mag je rachtig. Je kunt gaan. Wat? Oh, oh, uitstekend meneer. Dank u. Ik, uh, dan ga ik maar weer wat jorden doen. Nou, dat hoeft niet meer. We hebben bijna de inzien geen die waarden nodig. Er is ons inmiddels een nogal interessant aanbod gedaan. Wat? Dat meent u toch niet? Ik heb al duizend gletsjes klaar liggen om over Afrika te laten schuiven. Nou, misschien uh, kun je nog een weekje gaan skiën of zo voor je ze demonteert. Een weekje skiën? Die gletsjers zijn kunstwerken? Dat zou toch heilig schenders zijn? Gaan skiën op grote kunst. Dank je, Magdalena Dag, je kunt gaan. Jazeker, meneer. Zoals u wenst, meneer. Nou. Dag, uh, aardmens. Hopelijk komt het nog in orde met uw levensstijl. Ja, dag. Vervelend nou dat van die fjorden. Goed, aardeling. Zoals je weet, hebben we die planeet van jullie de afgelopen 10 miljoen jaar zo'n beetje gerund. Met de bedoeling die zogenaamde definitieve rotvaart te vinden. Waarom? Nee, die hebben we ook al overwogen, maar die past niet bij het antwoord. Nee, maar ik bedoel, waarom hebben jullie dat gedaan? Nou, uiteindelijk domweg uit gewoonte, denk ik, om mijn dogenloze eerlijk te zijn. En nu is het punt, min of meer, we zijn het hele zaakje spuugzat. En om je de waarheid te zeggen, krijg ik echt een vliegende zief bij het vooruitzicht weer van voren af aan te moeten beginnen. Alleen maar vanwege die suf geflapte van Goniërs, snap je? We hebben een uitermate lucratief aanbod gehad om een serie praat- en piepshows voor het vijfde net te doen. En ik denk er heel sterk over om er even in te gaan. Ik zou het wel weten, jij niet, Amro? Nou, ik zou er bovenop springen meteen. <laughs> Dat is nou precies dezelfde houding als die filosofen hadden. Doet er in dit melkwegstelsel nog wel eens iemand iets anders dan optreden in praatshows? De kwestie is... Ja, luister je? Uh, uh, ja, natuurlijk. Kijk er eens wat aandachtiger bij. We zijn in de gelegenheid je een zeer belangrijke opdracht te geven. We willen nog steeds de definitieve vraag vinden, want dat geeft ons een fikse armslag in de onderhandelingen met de tv-maatschappij van het internet. Dus het is ons een hoop geld waar. Ik bedoel, als we daar met een eigenwijs smoel in die studio zitten en suggereren dat wij het antwoord weten op het leven, het heelal en de rest, en vervolgens moeten toegeven dat het 42 laat... Dan even het showtje gauw bekijken natuurlijk. Ja, maar wil dat dan niet zeggen dat jullie het hele programma van die 10 miljoen jaar opnieuw moeten uitvoeren? Volgens ons is er misschien een kortere manier. Je impresario heeft... En dat ben ik. Zo... So... Ja, je impresario dus heeft het idee geopperd dat jij en Hartmeisje als laatste generatie producten van de computermatrix waarschijnlijk de ideale figuren zijn om op korte termijn de vraag voor ons te vinden. Als het je lukt, zullen we een redelijk welgesteld man van je maken. Onze eis is schatrijk. Oké, okay, schatrijk dan. Met jou is het kwaad kersen eten bijsterbouw. <tie> Dimensie pensie, wat krijgen we nou? Alarm. Vijandig schip geland op planeet. Indringers momenteel bij bedrijfsreceptie. Oploeg aan alle verdedigingsposten. Kom op jongens, wat voor jullie al? Oh, oh, oh. goed. Denk jij wat ik denk? Nou, reken maar van yes, politie. Wegwezen hier. Politie? Nou, het gaat hier om dat lullige ruimtevaarder dat we gestolen hebben. En ik had nog wel een briefje achtergelaten over hoe ze de verzekering op poot uit konden draaien. Nou, dit is blijkbaar niet geholpen. Ja, kom op dan, lopen. Aardeling, <truh> breng ons die vraag. Hoe? Nee, dat is hem ook niet. We komen er wel achter. Kom maar, wegwezen. Uh, bedankt voor het eten, jongens. Sorry dat we zo'n haast hebben, hoor. We moeten weg. op, denk je, Op Deze kant op, ja. Ik doe maar aan de lachtraad, hoor. Ja. Oké, okay, Meesterbouw. Oh. Een stap verder. we uh -huh. hebben je onderschot. Had jij nog een idee, Amro? Nou, Oké, okay, dan die kant op. Die kast, schieten kast. we niet, best, oh, oh, Prima, mijn idee. We zitten in idee. de val. Hey, Jezus, nou heb ik mijn adrenalinepillen laten vallen. Nou? Oké, okay, hier achter die computer wel duiken. Hé, hey, ze schieten op ons. Huh? Ja, ze zeiden toch dat ze dat liever niet deden. Ja, nou ook! Hé, hey, jullie zeiden totdat jullie van niets gewoon? Maar de agenten hebben het ook niet makkelijk hoor! Wat zegt hij nou? Hij zegt dat een agent het ook niet makkelijk heeft! dat is toch zeker zijn probleem? Volgens mij ook! Ja. Hé, hey, we hebben het al moeilijk genoeg met het geschied van jullie, dus hou je problemen maar voor je, ja? Anders wordt het echt te veel hier! Dan moet jij eens even luisteren, Nijlis. Je wilt niet denken dat je te maken hebt met een paar der biele schietgrage boerenlullen met een lage in en kleine varkensaugies. Die nog niet tot tien kunnen tellen, hè? Wij zijn twee intelligente, sociaal voelende jongens met wie jullie het bij een borreltje waarschijnlijk best zouden kunnen vinden. Ik ben er niet zo eentje die links en rechts mensen overhoop knalt. En dan de pink gaat uithangen in bruine ruimtekroegen. Ik schiet links en rechts mensen overhoop en ga dan uithalen bij mijn vriendin. Ja, ik schrijf boeken. Ja, ja, hij werkt met hardscope. En tot nu toe is er geen einde uitgegeven. Dus kijk uit, hè? Ik ben in een gevaarlijke muis. Wie zijn die gasten? Ja, ze kunnen toch maar beter op je schieten, geloof ik. Dus komen jullie rustig voor de dag of moeten we hier achter vandaan schieten? Wat doen jullie liever? Hey, leven jullie nog? Ja! ja. Wij vonden dat echt niet leuk hoor! Nee, dat was te merken! Zeveld, heb jij enig idee hoe we van die knakkers af moeten komen? Hé, hey, Buisterbel, dan moet je eens even heel goed naar me luisteren, hé. Waarom? Omdat er nou iets heel intelligents, boeiends en menslievends komt. Oké, okay, brand maar los! Sorry, kleine vergissing hoor. Knap hoor, Zeveld. Hé, hey, bel. of jullie geven hier dan allemaal over en je krijgt een paar opdonders, niet te veel natuurlijk, want we zijn fel tegen nodeloos geweld. Of we blazen deze hele planeet op en misschien nog wel een paar erbij. Waar we onderweg losgekomen zijn! Ja, nou luister, maar dat is toch belachelijk? Je gaat toch geen hele planeet opblazen, alleen maar om een stomme ruimteschip terug te krijgen? Wij wel! Tenminste, ik denk van wel tjie? Oh ja, zonder meer! Dan zouden we niet anders kunnen! Maar waarom dan? Zeg jij het maar! Omdat sommige dingen nou eenmaal moeten! Ook al ben je een verlichte progressieve agent die voor drennen hebt gelezen en zo! Precies! Niet te geloven, die gasten! Zullen we nog een beetje op ze schieten? Ja, waarom niet? Hé hey jongens, lang zullen we het hier achter die computer wel niet meer uithouden. Ik vind het wel heel leuk dat ik jullie heb leren kennen. Dat wou ik toch nog wel even zeggen. Ja, hartstikke leuk. Toch dat ik jou ook weer eens tegenkom, Zeefel. Hé, hey, uh... hey, die computer wel, die absorbeert een waanzinnige stoot energie. Volgens mij staat hij op ontploppen. Toch jammer dat we nooit aan de herziening van dat boek zijn toegekomen. Leek erg veelbelovend. Na, welk boek? Het transgalactisch liefdeshandboek. Oh, dat. dat. Jongens, ik vind het lullig, maar dit ding gaat hier wel de lucht in. Oké, okay, oké. Okay. Aangenomen dat onze helden deze jongste speling van het lot overleven... blijft er dan nog iets redelijk boeiends voor ze over om naartoe te gaan. Zal het Veld en Crema lukken om de vraag bij een definitieve antwoord te vinden? Wie zullen ze tegenkomen in het restaurant aan het eind van het heelal? Korte samenvatting van het voorafgaande. In het begin is het heelal geschapen. Hierover hebben velen zich erg boos gemaakt en in brede kring is het beschouwd als een domme zet. Vele volkeren geloven dat het heelal is geschapen door een of andere god. Al zijn de Jatravertiden van Viltvoddel 6 VI er heilig van overtuigd... dat het complete heelal eigenlijk is ontstaan door een nisbui van een wezen genaamd de grote groene Arkelvlaag. De jatravertiden die in voortdurende angst leven... voor wat zij noemen de komst van de grote witte zakdoek zijn kleine blauwe types met meer dan 50 armen per stuk. En zij zijn dan ook de enige in de geschiedenis... die eerst de deodorant en later pas het wiel hebben uitgevonden. Maar de grote groene arkevlaagtheorie... heeft Buitenveldvoddel 6 nooit veel aanhangers gevonden. En op een goede dag bouwde een volk van hyperintelligente pandimensionale wezens... een gigantische supercomputer genaamd de felle Realist die de opdracht kreeg voor eens en voor altijd het antwoord uit te rekenen... op de definitieve vraag naar het leven, het heelal en de rest. 7,5 miljoen jaar lang stond de felle realist op te tellen en af te trekken. En uiteindelijk deelde hij mee dat het antwoord 42 was. En dus moest er een tweede, nog grotere computer worden gebouwd... om erachter te komen hoe de vraag nu precies luidde. En deze computer, die de aarde heette, was zo omvangrijk dat die vaak per abuis werd aangezien voor een planeet. Met name door de vreemde aapachtige wezens die over het oppervlak ervan zwerven, zonder zelfs maar in de verte te vermoeden... dat ze gewoon deel uitmaakten van een gigantisch computerprogramma. En dit is heel merkwaardig. Want zonder deze vrij eenvoudige en nogal voor de hand liggende kennis... was alles wat er op de aarde gebeurde volslagen onbegrijpelijk. Op het kritieke moment van de uitlezing echter werd de aarde onverwachts gesloopt... om ruimte te maken voor een nieuwe hyperruimtelijke rondweg. En de enige hoop op het vinden van de definitieve vraag... sluimert nu ergens diep in de hoofden van Hugo Veld en Trema... de enige twee geboren aardbewoners die de sloop overleefd hebben. Helaas worden zij en hun vreemde reisgenoten van Betelgeuze... op het moment onder vuur genomen achter een computerwal op de verloren planeet Margatea.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 Mevrouw, meneer, u heeft geserveerd. gereserveerd. Gereserveerd? Jawel, meneer. Moet je dan nou reserveren voor het hier Zit Het hier namaal? Een... Ja, dit is toch het Ginama? Als... Ja, volgens mij wel, we kunnen die klap toch onmogelijk overleven, hè? Nee, ja, ik heb het in ieder geval niet overleefd. Ze konden me zo opwegen. Waan, bam, en ja, dat bestaat. Ja. We hadden geen schijn van kans, maar Gegarandeerd dat we als flijner geblazen zijn, weet je wel. Ja, hier, een we adem en de arm benen. Ja, Hebt u misschien alvast iets te drinken? Dan gewaand werd, bam, boe. Pardon? Oh, hier liggen we oh. Ja, staande dan. Dood en wel in dit uh, onherbergzame... Restaurant. Dood en wel in dit onherbergzame... Vijf sterren. Restaurant. Een beetje vreemd, hè? Ja. Toch wel een ja. leuke kroonluchters. Nee, ja. ja, dit is geen hiernamaals, maar meer een soort uh, après-vie. Ja, hè. Hé, hey, wacht eens even. Er ontgaat ons iets heel belangrijks. Iets dat iemand net zei. Wat van kroonluchter? Nee, nee, nee. Nee, misschien aprevie? Nee, nee, iets dat heel dat? belangrijks. Uh, zeg, uh, jij daar. Uh... Jawel, joh. Ja. Had jij het niet over iets te drinken besteld? Inderdaad, meneer. Misschien willen mevrouw en de heren voor het diner iets gebruiken. Ja, zie je, dat was het. Ja, prima. Dan laten we straks als speciale attractie het heelal exploderen. Hé, wat? wat? Wat voor drank heeft u in huis? Meneer heeft me misschien verkeerd begrepen. Nou, ik hoop van niet, nee. Nou, dat komt wel vaker voor dat onze gasten een beetje gedesoriënteerd zijn vanwege de reis in de tijd. Dus nee. misschien mag maar... ik de. Wat een reis in de tijd? Wat bedoelt u? Zeg, is dit niet het hiernamaals dan? Het Hiernamaals, meneer. Nee, meneer. Zijn we dan niet dood? Ah, nee meneer. Meneer is hier duidelijk niet dood. Anders zou ik niet proberen op te nemen. Ik krijg nou een foto. Waar zijn we dan wel? Oh, ja. hé, hey, wacht eens even. Ik weet het. We zijn in Miliweg. Wie? Inderdaad, dit is dan Miniweg, het restaurant aan het eind van het heelal. Aan het eind van wat? Van het heelal. Maar is er dan een eind aan het heelal? Even geduld meneer. Zou u nu zo vriendelijk willen zijn te bestellen, dan wees ik u meteen even uw tafel. Het restaurant aan het einde van het heelal is een van de meest uitzonderlijke ondernemingen in de hele geschiedenis van de horeca. Een uitgestrekte tijdsbel is vooruitgeschoten in de toekomst... naar het precieze moment van het einde van het heelal. Dat is natuurlijk onmogelijk. In die bel nemen gasten plaats aan hun tafel... en nuttige copieuze maaltijden... terwijl ze toekijken hoe om hen heen de hele schepping explodeert. Dat is natuurlijk onmogelijk. Je kunt er eten wanneer je maar wilt, zonder reservering vooraf... want je kunt als het ware met terugwerkende kracht reserveren... bij terugkeer naar je eigen tijd. Dat is natuurlijk onmogelijk. In het restaurant kan worden gedineerd in gezelschap van een fascinerende dwarsdoorsnee... van de gehele bevolking van tijd en ruimte. Dat is natuurlijk onmogelijk. Je kunt er komen zo vaak je maar wilt met de garantie dat je jezelf nooit tegenkomt. Want dat is altijd zo'n pijnlijk moment. Dat is natuurlijk onmogelijk. Het enige dat je hoeft te doen is tijdens je eigen leven een stuiver op een spaarbankboekje te zetten... En als je dan arriveert aan het einde der tijden... is de fabelachtige rekening voor je maaltijd al voldaan... dankzij het mechanisme van de samengestelde interest. Dit is natuurlijk onmogelijk. En daarom kwam de reclameleiding van het sterrenstelsel Bastabalon... met de volgende leus. Als je vanochtend toch al zes onmogelijke dingen hebt gedaan... Maak het dan ook maar af met een ontbijt in Miliweg... het restaurant aan het eind van het heelal. Goedenavond, dames en heren. Dames en heren, goedenavond. Welkom in het restaurant aan het eind van het heelal. Ik ben vanavond uw gastheer en mijn naam is Max Kwardelplien. Max Kwardelplien. Weg is... Ja, ik kom net helemaal van het eind van de tijd waar ik als gast hier ben opgetreden in specialiteit in het restaurant De Oerknal, De Oerknal. Als oh, je begrijpt wat ik bedoel. Kijk hem even, dan zie je het dus toe. Mag <lacht> dat is zo gezellig hadden, Ja, en ik heb er alle vertrouwen in dat we ons hier ook kostelijk zullen vermaken bij deze ontzaglijke historische gebeurtenis. Het einde. De historie... Oh, zelf. Dames en heren. Gaat u de alle eens recht voorzitten. De rest recht voorzitten. De kaarsjes zijn aan. En het orkest speelt zachtjes voor u. Wat? Nee, nee, hier de gang door. En dan aan het eindelijk En ik zie... Dat de krachtvrije koepel boven ons hoofd langzaam doorschijnend wordt en zitpikt op een duist, maar geestig firmament dat log neerhaalt over het oeroude licht van de lijkleur, opgezwollen sterren. Uh, de dans is rechts, zoals ik net zei. Dus dat wordt, mijn dames en heren, een fantastisch avondje. Kalisch. Ik dank u zeer. Kijk hem meteen. Gaan we zien met Ja, ja, ja. Ja, maar Amro, als het heelal hier en nu vergaat, dan is het met ons toch ook gebeurd? Nee. Kijk, zo gauw je hier die tent binnenkomt, zit je volgens mij meteen in zo'n fantastische krachtvrije tijdsgehoorde Ik zal het je laten zien. Laten we even aannemen dat dit servet het tijdshilal is, ja? En deze lepel een transductiemodus in de materiecurve. Dat is mijn lepel. Oké, okay. laten we nou even aannemen dat deze lepel dan die transductiemodus in de materiecurve is. Hm. Of nee, we nemen die vark. Lijf van mijn vark af. Goed. We kunnen ook even aannemen dat dit wijnglas het tijdsheelal is. Dus als ik nou... Uh. Nou ja, laat maar, ander verhaal. Weet jij hoe het heelal begonnen is? Uh, uh, uh, ik denk het niet, nee. Nou, stel je voor je neemt een groot, rond en behoudt bad. Ja, waar haal je dat vandaan? De bijenkorf is gesloopt door de vergoniers. Kan toch niet schelen? Ja, dat zeg je de hele tijd. Luister nou, stel je er gewoon even voor dat je zo'n bad hebt, ja? En dat het kegelvormig is. Kegelvormig? Het is dus kegelvormig. Dus wat doe je? Je doet er fijn wit zand in, ja? Of suiker of zo, als het maar vol is. En als het dan vol is, dan trek je de stop eruit en dan komt het allemaal weg door de afvoer. Ja, maar waarom is het? Maar waar het nou om gaat, kijk, de truc is dat je dit allemaal filmt. Je haalt ergens een camera vandaan en je filmt het. En dan doe je de film achterstevoren in de projector. Achterstevoren? Ja, leuk toch? Dan krijg je dus dat je zit te kijken en dat het net alsof het allemaal omhoog krompelt uit de afvoer. En dat het bad volop. Snap je dat? En zo is het heelal begonnen. Nee, maar het is een heel leuk spelletje. Hier, geinponnen. Nou, het is toch een aardig verhaal. Zo. En nu de fotonen stormen zich in wervelende wolken om ons heen verzamelen. Om de laatste van die gloeiend hete bliksems uit elkaar te trekken. Hoop ik van harte dat u er eens rustig voor gaat zitten. Om met mij te genieten van wat we vast allemaal een ontzettend spannende finale zullen vinden. Want gelooft u mij, dames en heren. Dit is de enige echte, als u begrijpt wat ik bedoel. Dit dames en heren, zal de spreekwoordelijke deur dicht doen. Ja, dank u wel. Dank Hierna u. Ja, is er de totale leegte, het absolute niets, behalve natuurlijk onze gebakwagen en onze uitgelezen collectie al die baran-likeuren van harte aangevonden. En nu, op het gevaar of die prachtige sfeer van ondergang en vertwijfeling hier te verstoren, zou ik graag een aantal gezelschappen hier van harte willen verwelkomen. Heb ik hier een gezelschap sansel-kwasarische flammaritische klavijassers... ...van de overkant van het vacuüm van Parham? Hallo, hallo, hallo, wie stinkt er zo? Eh, uh, ben het, daar? Ja, fijn zo, fijn zo. Prachtig, prachtig, prachtig, schitterend. Al die kwarmvlaggetjes. vlaggetjes, kijk eens, fijn, van harte welkom. En hebben wij daar een gezelschap lagere goden uit de zalen van Asgard. Ja, fijn zo, oh, give him a big hand. Ja, ik zie het al, ik zie het al, de heren. Een gezelschap Jeovede'ers van Sirius B. Ah. Zo mag ik het horen, zo mag ik het horen, zo mag ik het. Horen. En, hebben we het een slot? Een gezelschap. Trouwe volgelingen van de kerk van de terugkeer van de grote profeet Sarkwon. Nou, nou laten we met z'n allen duimen dat hij opschiet, jongens. <lacht> maar acht minuten. Dank u wel, dank u wel. Nee, nee nee nee nee nee nee. Nou even serieus. Even serieus. Namens en heren. Ik wil niemand voor het hoofd stoten. Ik weet dat het niet netjes is om grapjes te maken over diep gewortelde religieuze overtuigingen. Dus allemaal een hartelijk applaus voor de grote profeet Zak Geef me een hey! big Waar vogel overigens uit Ja, ik En wat ik natuurlijk ook nog even wilde zeggen is hoe fantastisch. Velen van u. Mioso, Dan neemt u mij in kwestie. Bedoel jij mij? U bent de heel zeer volbeste. Ja. ja. Dat is telefoon, voor telefoon voor mij? Hier? Maar wie weet nou dat ik hier zit? Zie Misschien is de politie wel. Maar hoe weten die nou dat we hier zitten? Je ja. bedoelt dat ze me telefonisch willen arresteren? Ja, mogelijk. Want ik ben natuurlijk echt een hele linke jongen. Als ze te dicht in mijn buurt komen. Ja, zeker. Jij spat zo ver uit elkaar dat de mensen de scherf om mijn oren krijgen. Ja, bam, bam. Ja. Ik ken de metalen heren in kwestie niet persoonlijk. Metalen heer, hm? He? Maar hij heeft me de verstaan gegeven dat hij een groot aantal millennia op uw terugkeer staat te wachten. Hm? Zo te horen, bent u hier wat overhaast vertrokken. Hier vertrokken? Oh. We zijn er net. Ja. Zeker meneer, maar voor u hier aankwam, bent u hier eerst vertrokken. Ja, bedoel jij dat we voor we hier aankwamen hier eerst zijn vertrokken? Dat bedoel ik. Heer. Zeg Nederlands, als jij een psychiater hebt, dan zou ik hem gevaarlijk al betalen. Hey, maar wacht eens even, wacht eens even. Wat is hier precies? De planeet Magrathea. Ja, maar daar komen we net vandaan. Ik dacht dat dit restaurant aan het eind van het heelal lag. Precies, meneer. Het restaurant is gebouwd op de van een planet Aha, u bedoelt dus dat we wel in de tijd gereisd hebben, maar niet in de ruimte? Zeg, hey, geef die half-aap hiervan even een benadering? Ach, juich op de twee koppen staan, ja. zie je mee. Nee, nee, uw aap heeft gelegd, ja. Aap? Wie? Ik? Ga maar katten. U had ja, dus een sprong ja. voorwaarts ja. in de tijd gemaakt van vele miljoenen jaren. Terwijl u ruimtelijk gezien bleef waar u was. Uw vriend heeft al die tijd op staan wachten. Ja, wat heeft hij al die tijd dan gedaan? Ja. Ja, is het aan roesten misschien, meneer? Theo? Hé, hey, bedoel Theo. De top en de robot. Ja. Kijk nou de zonnevlek, hé. Hey, kom hier met de lijst, hè, de boer. Pardon, ja? De telefoon, alsjeblieft, open. maar die gast die is ook droog droogkloten. Ze mogen blijven, dus niet op Die afval. Precies, <laughs> meneer. De telefoon. Alsjeblieft, Mia. Ja, die is de telefoon. Ah, die Theo, hé. Hey. Hoe is het met je jochie? Ik kan misschien maar beter meteen zeggen dat ik ontzettend... Hoi, oh, hey, meen je dat nou? Hey? Waar wij zitten die gebams zijn, joh. Eten, wijn, een paar persoonlijke beledigingen tussendoor. En dan ook nog het heelal wat van, van Bam doet. Hé, hey, waar zit jij? Je hoeft niet te doen of je iets van me aantrekt. Ik weet heus wel dat ik alleen maar een robot in een dienstbare functie ben. Oké, okay, oké. Okay. Hé, hey, waar hang je uit? Zet eerst de om Theo, zeggen ze tegen me. Zet de insluitscorridor te Theo, maar ik ben er zo langzamerhand wel aan gewend. Aan dit soort vernederingen. Als je wilt, steek ik desnoods mijn hoofd in een emmer water. Ja, uh, zeg Theo... Uh... Wil je dat ik mijn hoofd in een emmer water steek? Ik heb er hier eens staan. Blijf even hangen. Hij belt alleen maar om waar wij bij zijn, zijn hoofd te wassen. Is het zo genoeg? Hé, hey, zou je nou alsjeblieft willen zeggen waar je bent? Ik ben in de parkeergarage. In de parkeergarage? Wat voel je daar nou uit? Garage. Ja, ja, oké. Okay. Hé, hey, hey, blij van je bent, hè? Kom op, jongens. Hé, hey, ga mee. Theo is beneden in de parkeergarage. De parkeergarage? Wat moet je in de parkeergarage? Ja, garages parkeren natuurlijk, eikel. Wat dacht jij dan? Nee. Hé, hey, Ambro, trima, ga jullie mee? Kom op. Eh, eh, en met en trippelt dit dan. Volgende week zult u de kennismaking kunnen hernieuwen met Theo de tobbende robot. Tobbend, dankzij een van de vele blunders van de afdeling marketing van het cybernetica-concern Sirius. Dan ook zult u met onze helden een ritje kunnen maken in een van Syrië's meer succesvolle producten. Een zwart, absoluut wrijvingsloos oorlogsschip. Volgende week dan uh, komt er weer een uh, aflevering. De laatste van het transgalactisch liftershandboek. Hoorspel werd eerder uitgezonden in uh, 1980. Regie Vincent van Engelen en Hans Wijnands. En de productie was van uh, Martin Kleever. In het eerste beluur van uh, deze Nacht van het Goede Leven... heb ik het beloofd aan een luisteraar. Rod Argent. En zijn eigen bandje in de jaren zeventig. And God gave rock and roll to you. And so is it. God gave rock and roll to, to every, every boy He gave, gave rock the, and the song and roll to his son Say rock and roll Dat gave rock and roll to you. Van Argent was dat. Rod Argent die uh, is inmiddels een heel eind in de zestig. En uh, minstens eens per jaar dan uh, bezoekt hij vaak Amsterdam in ieder geval. Samen met zijn oude maatje Colin Blundstone. En ze maken nog steeds fantastische muziek. Karo's Nacht van het Goede Leven duurt nog één uur. Na het uh, nieuws van vijf uur gaan we verder met het mysterie van Emily. Ik leg zelf wel uit dat dat behelst. En, uh... Popkenner Rex van Beuningen komt ook langs. Denken we.